Het NOS nieuws van 12 uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De VVD en GroenLinks in de Tweede Kamer willen dat Turkije wat extra's doet om de kou uit de lucht te halen na de kritiek op Nederland. Op een website van de Turkse regering staat dat het Nederlandse integratiebeleid agressief en racistisch is. Gisteravond sprak minister Koenders erover met zijn Turkse ambtgenoot. En in dat gesprek nam Turkije volgens Koenders wat van de kritiek terug. Volgens GroenLinks en VVD zou het goed zijn als nu ook de Turkse website wordt aangepast. In Griekenland ligt het openbare leven stil door een staking. Ziekenhuizen werken met een noodbezetting, bussen en treinen rijden niet en er wordt nauwelijks gevlogen. Het is de eerste grote staking sinds april en het is een protest tegen de bezuinigingen. Ondertussen blijven de geldschieters van Griekenland, EU en IMF, aandringen op hervormingen op de arbeidsmarkt en in het pensioenstelsel. Minister Ascher wil een ongewenste tweedeling in de samenleving tegengaan. In het Kamerdebat over de begroting van sociale zaken... zei hij dat integratie verontrustend achterblijft. Volgens hem komt dat niet alleen door de economische crisis... die migranten en hun kinderen harder dan gemiddeld heeft geraakt. Hij zei dat de afgelopen tijd smeulende spanningen... in de samenleving zijn opgelaaid. Ascher zei dat hij zich vandaag meer dan ooit... de minister van Sociale Zaken, Integratie en Werkgelegenheid voelt. Vogelpark Avivauna is op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit preventief gesloten vanwege de vogelgriep. In het park zelf is geen vogelgriep geconstateerd. Hoe lang het park in Alfa aan de Rijn dicht blijft is onduidelijk. Volgens een woordvoerder is het gelukkig winterseizoen en in de zomer zou de financiële schade door de sluiting veel groter zijn. Het weer, het is bewolkt, af en toe wat regen of motregen. Het is waterkoud, 7 tot 12 graden, maar het voelt kouder aan. Vanavond klaart het op en dan wordt het droog. Vanaf morgen is het dan droger en zonniger. En dan wordt het 4 graden in Groningen tot 13 in Limburg. Dit was het NOS. -CFM. Cfm. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... voor Nieuwekerk aan de IJssel, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Uh, het is alweer 5 over 12 om precies te zijn... Dus laten we maar weer de schouw beginnen met ZFM Lunch. De donderdagaflevering met vandaag natuurlijk regio nieuws. En straks om kwart over één de vrijwilligers van de week. Jawel. En natuurlijk vooral veel lekkere muziek. Ja, omdat nog oh, veel lekkere muziek wordt. Weer wat uh, recent uitgekomen albums. Daar hebben we tracks van. En natuurlijk lekkere oude. Nou uh, ja. Het is weer het begin van de daverende donderdag. Met uh, natuurlijk de hele middag. Tot en met zes, nu zes uur zes weer aan toe. Zelfs als la, la, la Live Radio. Wou uh, uh, ik maar zeggen? Oh ja. Het Matchbox natuurlijk en Muziek Boulevard Live. Met Bart van der Meer en Hans Wassenaar. Ja, het wordt helemaal gezellig hoor. Vanavond weer tussen app en vloed live natuurlijk met daar. Duyf. Oh, je ballads. Kortom, het is weer een gezellige dag bij CFM vandaag. Dan kunt u opbreken. En dan natuurlijk uh, niet vergeten: het loopt al aardig hoor, het gaat al uh, aardig beginnen. Het stemmen op onze viniljaren top 30 kan via de ZFM-app, heel makkelijk. Oh, als je die app op je telefoon hebt, even kijken op de app en dan zie je daar vinyl top 30. Ga je erheen, dan kom je op de welkomstpagina en dan klik je de stempagina aan en hup! Je kijkt in de lijst, je stelt je eigen top 5 samen en verstuurt het formuliertje. En dan komt het voorzellig bij ons binnen en dan zetten wij je in de lijst. Begint zich al een aardige top 30 af te tekenen. Maar we gaan niet vertellen hoe die eruit ziet. Want dat hoort u 17 december. Woensdagmiddag 17 december van 1 tot uh, 5 maar liefst. 1 tot 5, 4 uur lang de top 30. En dat draagt uh, weer vreselijk leuk te worden. Er staan hele mooie plaatsen in de top. En u kunt daar zelf natuurlijk invloed op hebben. Kijk gewoon op die lijst. Want zo moet het. Niet zelf titels bedenken, want dat hoeft allemaal niet. Kijk op de lijst die op internet staat, op, uh, bij de app. Als je u de app niet, dan kunt u er ook komen via www.devinieljaren.webklik.nl Ik herhaal het nog een keer, www.devinieljaren.webklik.nl En dat webklik is gewoon op zijn Nederlands, W-E-B-K-L-I-K Dus dat je niet denkt op zijn Engels van C-L-I-C-K, nee dat is het niet Het is gewoon klik, zoals wij het zeggen, klik, met een K en een K Klik, klik. Klik, is dus lekker stemmen, jongens, met z'n We maken er een mooie lijst van. Dan kun je volop genieten op 17 december. Vier uur lang. Boe!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 de vinyljaren top 30. 17 december tussen 1 en 5. Ja, en het stemmen kan tot 10 december, hè. Dus je hebt nog even. Alalala. Goed, nou, laten we daar nog maar eens beginnen, want uh, tjonge, jongen. He, eerste plaat duurt lang, hoor. 10 minuten, weer. Toep. Hope when you take that jump You don't feel the fall Hope when the water rises You build a wall One republic, I lived Hope when the crowd screams out You're screaming your name Hope if everybody runs You choose to stay You fall in love And it hurts so bad Dat heet I lived. Mocht ja, wel. Je kan geen platen maken als je niet leeft. Oh, oh, oh, oh. Het is tijd voor de drie in één. Het is bijna kwart over oh, twaalf. Het, nee, het is er al doorheen zo. oh, oh Het is al veertien over. Dus het is tijd voor de drie in een. Een hele mooie vandaag. Luister maar. 3 1 the sky it's been a long a long time coming but I know a change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 Help me please Buddy, why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 Here's a man in evening clothes How he got here I don't know But man you want to see him go Twisting the night away He's dancing with the chicken slacks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 Twisting man, everybody's feeling great. They're twisting, twisting, they're twisting the night one more time. Meneer Vos, Sam Cook, u hoorde achter Engels, The Change is gonna come, twisting the night away and bring it on home to me. Een hele oude, prachtige muziek uit de jaren 50 en 60. Ja, dit komt uit iets later, 1980. Abba. Van het gelijknamige album Super Trooper. En zo heet dus ook het liedje. En het nieuws. Het regio nieuws. Super Trooper, de titelsong. Grote hit natuurlijk ook in de tijd. Abba uit Zweden. Ja, ja. Uit Zweden, ja. Helemaal uit Zweden. Tjoen, en Zweden. Zweden. Voor Zandvoort en de regio. En hier is het regio -nieuws. De Haarlemse zanger Roel van Velzen heeft woensdag uh, via Twitter laten weten dat het even niet mee zit. De artiest schrok enorm uh, toen hij woensdagochtend vermoedend in het donker in zijn auto stapte en daar een ravage aantrof. Een onbekende dader bleek nogal onder de indruk te zijn geweest van zijn navigatiesysteem en uh, had hier dus met grof geweld uitgesloopt.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 Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van de brand. Verbijsterde de treinreizigers zagen afgelopen zaterdag uit het niets een koor ontstaan. De flashmob was te zien in de stationshal van Haarlem. Zo'n 70 zangeressen en zangers van The Voice Company zongen een tekst van Mahatma Gandhi op muziek van Carl Jerk Jenkins. En dat was niet zomaar, maar om aandacht te vragen voor het concert... dat ze geven ten bate van SOS Kinderdorpen. En dat is vandaag in de Adolbertuskerk. Toegang is 12,50 euro... en tijdens het concert wordt er daarnaast ook nog een collecte gehouden voor het goede doel. De kerk is te vinden aan de Rijkstraatweg nummer 28. Niels Guijzenbroek heeft zijn veelzijdigheid in de muziek al uh, meerdere malen bewezen... Meerder met zijn laatste album Lines laat hij zich vooral zien als singer-songwriter. Vanavond treedt van Oorspronkelijk Harlemer Geuzenbroek op in het patronaat. Voor de liefhebbers, er zijn nog kaarten à ah, 17,50 euro. De twee zilvervossen die de laatste weken de gemoederen van menig zandvoer te bezig hielden... zijn gevangen en meegenomen door stichting AAP.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 Afgelopen, dinsdag, of afgelopen donderdag werd bekendgemaakt dat er opnieuw een geval van vogelgriep in Nederland is geconstateerd, nu in de gemeente Ter Aar. En hierop heeft minister Dijkstra opnieuw een landelijk vervoersverbod afgekondigd. In verband hiermee is er ook een verplichting om bijvoorbeeld hobbykippen en pluimvee van kinderboerderijen in de hokken te houden. Dit houdt voor ons nog in dat het pluimvee van de kinderboerderij bij Centerparks hieraan moet voldoen. De kinderboerderij is tot nader order gesloten. Dat maakte de beheerder van Center Parks bekend. Dan hebben we ook nog eh, zondag 30 november het orkest: eh, de Holland Orkestcombinatie. Het koor, het Christelijke Oratoriumvereniging, COV. En de solisten zijn Job Hubatka, bariton Erika Jansen. Tenor uh, en Suzanne, uh, of uh, Ruzanna, uh, wat een naam, Na Peltjan, Sopraan. Dan hebben we ook nog Ellen Smit als mezzo-sopraan. Pianist is Herman Moraal, dirigent Harry Brasser. Eindelijk Kleine Nachtmuziek, pianoconcert, in, uh, uh, pianoconcert nummer 20, KV486 in d En de missen en dat allemaal in de sint Agatha kerk uh, aan de Grote Krocht 45 in Zandvoort, onder het kader, in het kader van uh, Mozart in Zandvoort. Het begint allemaal om drie uur, de kerk is open om half drie en de toegang is 20 euro. De kaarten zijn te koop bij Kaashuis Tromp aan de Grote Krocht in Zandvoort, Bruna Balkenende aan de Grote Krocht in Zandvoort en op 30 november aan de zaal. Voor meer informatie, Toosberger. En, uh, bij Toosberger en u kunt ook uh, even op de web, website kijken, www.classicconcerts.nl Mozart in Zandvoel. ZFM Westkust weerbericht. Het is vandaag overwegend bewolkt, en vooral later op de dag neemt de kans op wat regen weer toe.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 Sign Your Name, heet het prachtige liedje. Nou, het nieuws en zo. Nou, zielig hè, voorrol. Hele auto, navigatiesysteem eruit. Dat is toch lullig hoor. He, als je zo je auto je stapt erin, je treft een ravage aan. Dat is uh, niet echt leuk. Dus uh, sterkte, rol. Hij luistert toch niet, maar... Uh, of oh, misschien ook wel. Ik weet het maar nooit natuurlijk. Dit is ook Alfaviel.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 Our leaders were getting in tune. The music's played by the. Onder de riem van Rol, hè? Ja. Door die stapte in zijn auto, een avais is. Hele, hele navigatie eruit. Moet hij er ouderwets op de kaart kijken waar hij heen moet? Ja, dat is zielig hoor. Heel vervelend is dat. Ja, even een plaatje van Rol, ter ondersteuning. Samen met zijn vader heb je dit liedje opgenomen. Heel mooi, hè? Zing, zing, sing. Gaat over de Beatles. Ja, nou ja, kan het. hoe kan het ook anders? Want hun zijn ook uh, behoorlijke Beatles fans. Eh, uh, Toto. Hou jij even het lijntje vast. Oftewel, hold the line. dit zand voor het lunch, hè? Deze donderdag, de 27 e november. De hits van uh, Toto uh, in Nederland. Er zouden er nog wel een aantal volgen. Hè, zoals Rosanna en Afrika. En uh, Can't Stop Loving You en zo. Maar het is wel een hele mooie, hoor. Hold the line was dit. Toto!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 Top 30 17 december tussen 1 en 5 Ja, lekker stemmen hè? Gewoon uh, kijken op het lijstje De LP lijst bekijken, uw eigen top 5 samenstellen En uh, nog even ter aanvulling uh, De plaat die u op 1 zet krijgt 5 punten En die u op 5 zet krijgt 1 punt Nou Dit is Raccoon Die staat er niet in, dat is teken Brick by Brick Nieuwe single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 show you never will nothing here Dat was Raccoon! En dat nemen dat heette dus uh, Brick by Brick. Stemmetje en dan zussen, love me harder. Met zo'n lief stemmetje. Nou, kan je niet weigeren, toch? Maar... Kan je niet weigeren, ook, vind ik... Love me harder, dus We Het is alweer bijna één uur, doen, hoor. En dat betekent dat we alweer naar het nieuws en het weer van één uur gaan. En uh, daarna zijn we natuurlijk terug met een leuke conference. Dat komt ook maar. Om allemaal nog goed. Nog even een leuk pauzemuziekje en uh, ja. Klinkt bekend. Ik weet niet wie het is, maar het klinkt bekend. Ik weet niet wie het speelt. Kurt zeker of zo. Online pianolist. <laughs> nou, oké. Okay, uh, tot het nieuws van 1 uur. En uh, daarna zijn we weer terug met Zierfem Luncht. Tot zo! So.